De Belastingdienst treedt voorlopig minder hard op tegen 8500 mensen... die worden verdacht van fraude met toeslagen. Staatssecretaris Snel erkent in een brief aan de Tweede Kamer... dat niet zeker is dat al deze mensen schuldig zijn aan fraude. Alle dwanginvorderingen waarbij beslag kan worden gelegd op salarissen of auto's... worden daarom voorlopig stopgezet. De politie van Den Haag heeft vijf mensen opgepakt... voor de gewelddadige verstoring van een bijeenkomst... van de actiegroep Kick-Out Zwarte Piet. Volgens de politie zouden ze ramen hebben ingegooid... van het pand waar de bijeenkomst werd gehouden... en ook werden enkele auto's vernield. De vijf arrestanten zijn tussen de 13 en 37 jaar... en komen uit Den Haag en uit Den Andel in Noord-Groningen. De oud-president van Brazilië, Lula da Silva, is vrijgelaten... samen met 5000 andere gevangenen in Brazilië... Ze kwamen vrij omdat er in hun zaak nog een hoger beroep loopt. Het hoge rechtshof bepaalde donderdag dat ze dat in vrijheid mogen afwachten. Lula werd vorig jaar veroordeeld vanwege corruptie... en moest een straf van ruim acht jaar uitzitten. Bij bosbranden in het oosten van Australië... zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Meer dan honderd huizen zijn verwoest en er worden zeven mensen vermist. In de deelstaat New South Wales woeden ongeveer 70 bosbranden... nog voordat de zomer daar is begonnen... Het komt mede doordat de winter warm en droog was. Het weer, wat buien en in het oosten en in het noordoosten plaatselijk mist. Vanmiddag meer zon, vooral in het zuiden van het land. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen droog, zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Joronde van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.